FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio vielen nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof-Arensveen 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Gaat snel hè met dat nieuws? Ja, ik vind het prima. Dan hebben wij gewoon meer tijd en ruimte hoor. you Dan heet Jarek Felix. Welkom bij dit tweede uur van deze Alternative FM. En hij komt uit Drenthe. En hij heeft ook aangekondigd om met een EP te gaan komen. Komende week zal dat zijn beslag gaan krijgen. En wij mogen al een aantal dingen laten horen. En bovendien zal er ook nog wel iets gaan komen... over het verhaal van deze EP op onze website www.altfm.nl. Dus dat weet je dan ook weer... Uh, daar staat trouwens nog iets op, maar dat uh, ga je straks uh, horen. Um, want dat heeft te maken met een band die in het volgende blokje zit. Maar er zit nog iets in wat, uh, wat we ook uh, even moeten vermelden. Er komt namelijk een uh, nieuw evenement en dan gaan we weer even plaatselijk. Want uh, we zijn tenslotte hier in Zandvoort met ons uh, programma. 3 juli, dan is er uh, hier een, een festival. En dat uh, festival is een ja, min of meer een eetfestijn. Dat, uh, dat heet Wereldse Smaken. En daar zit iemand achter die ik uh, uh, vrij redelijk uh, ken. Eigenlijk best wel goed. Dat is Edwin Sibbel. En Edwin uh, ken ik uh, in het uh, verleden nog uh, van het Circuit Zandwoord. En hij is een van de organisatoren. Um, maar goed, hij uh, heeft bemoeienis met, uh, met dat hele verhaal. Hij is, ja, hij is gewoon een van de organisatoren van het uh, festival Wereldse Smaken. En nu hebben ze uh, iemand uh, eigenlijk uh, weten te strikken... die hier ook meerdere malen in uh, deze uitzending uh, geweest is. En de dame in kwestie, want we hebben het over een dame... die is tegenwoordig heel erg bedreven in het maken van Italiaanse songs. En dat zijn ook eigenlijk een beetje stukken geschoeid op de Italiaanse literatuur. Dat is ook helemaal geen wonder, want ze is ook een halve Italiaanse. Maar we kennen haar ook nog uit een periode, uit uh, 2012, toen ze een album uitbracht. The Girl You Love. En dan beginnen er nu een hele hoop mensen met de alarmbellen af te rinkelen. En dat betekent dat we het hebben over Fabiana Dammers. En een van de tracks die daarop staat is My Eyes On You. Of ze die ook gaat spelen bij wereldsmaken. Ik denk het niet. Want het zal meer Italiaans zijn dan Engelstalig. Maar dit is het toch echt. Open your eyes, oh They make me want to by your side I try to let Yeah. My Head Around The World. Dat is uh, min of meer... de laatste single die... The Sign of Leo heeft uitgebracht. En nou zit uh, Martin Erich ergens... Uh, onder een posting van een gedeeld... artikel van onze website... www.altfm.nl. Want we hebben het album even voor een deel besproken... Uh, op onze website... Uh, van The Sign of Leo, Blow Up. 21 juli komen ze hier spelen. Nou, of, uh, of ik dat... Uh, moet geloven, dat weet ik niet. Het, uh, april valt laat uh, dit jaar... Maar goed, ik ga het meemaken. Hij heeft wel verklapt uh, tijdens uh, onze uitzending in het uh, telefonisch gesprek. Dat hij zo af en toe nog wel eens uh, hier in Zandvoort nog wel eens uh, wil komen, deze Martin Ericht. Maar goed, uh, we gaan het uh, meemaken. Uh, daarvoor uh, weten we wel zeker dat, dat er iemand uh, gaat komen naar Zandvoort. En dat is op 3 juli. Dus Fabian de Dammers bij het uh, festival Wereldse Smaak op het Gasthuisplein. Um, waarschijnlijk zal het uh, Italiaanse repertoire daar uh, te horen zijn... en wat minder het Engelstalige gedeelte... omdat het uiteraard een festival is... Uh, wat over uh, wereldse smaken gaat. En Italië zal daar ongetwijfeld wel in voor zijn. Dat is de reden waarom Fabiana daarbij zit. Morgen komt er ook een nieuwe single uit van Mink. En uh, Mink' uh, nieuwe single heet Distant Day. Dat is een ode aan de mensheid... Maar hij had uh, daarvoor in februari had hij ook nog een single uitgevoerd. Uh, die heb ik bijna gewoon over het hoofd uh, gezien. Maar het is wel heel erg mooi om naar te luisteren. Hit the ground. You you're blind I'll never leave you I'll never Dat ze een uh, behoorlijke duizendpoot is, deze lacet. Is het niet uh, wel als onderdeel van Lovo Eric's Sound System dan is het wel haar eigen materiaal. Maar er is nog meer. Want we kunnen er ook nog onopvallend aantreffen... als crewlid van het patronaat. Dat heb ik ook al meegemaakt. Tot twee keer aan toe zelfs. En die mensen hebben helemaal niks in de gaten gehad. Dat het gewoon een muzikant is. Uh, wait and see, dit is uh, alweer een uh, tijdje uit. Maar goed, uh, ik vind het altijd leuk om hem even te draaien. Mink hoorde je ervoor met Hit The Ground en uh, morgen komt uh, een uh, nieuwe single van hem uit Distant Day. Volgende week uh, komt er ook een nieuwe single uit voor, uh, van Dylan van Dam en dat, dat nummer dat heet Another Lover. Maar wij doen het nog even met die oude, met die vorige single, dus dat is deze en dat nummer dat heet Full For Love. I'll pretend that there's no hole in my heart. I'll keep ignoring all Dat was hem. Remain the same van Cloud Cuckoo. Uh, maar het is uh, niet zomaar dat ik uh, deze Cloud Cuckoo heb uh, gedraaid. Remain the same. Maar dat is nog alweer een tijdje terug uh, dat deze single is uitgebracht. Want we hebben ook de dame achter deze. Ja. Uh, band. Eenmansband. Eén dameband eigenlijk. Uh, want uh, het is Juri zelf. Uh, aan de telefoon. En Jori, uh, goedenavond. Hé, hey, goedenavond ja. Ja, want. Uh, e e Wat zeg je? <laughs> ja, ik, e zit, e ik, zit weer, uh, ik zit weer ontzettend te stuntelen met het taalgebruik. Um, oh, nee joh, ging hartstikke goed. Uh, ja, nou ik, uh, af en toe uh, moet je ook uh, opletten dat je geen neutraal uh, praat. In de, <laughs> dus één mens bent. <laughs> goed. <laughs> uh, goed, je kan het hebben gelukkig. Uh, maar uh, eventjes, want uh, the Remain the Same die is alweer een tijdje geleden. Heb je die uitgebracht vorig jaar geloof ik zelfs nog? Uh, nee, het was al november. Uh, nee, november. Nee, het was in november. Nee, het was januari. Januari, zie. Het is toch dit jaar nog. Dus volgens mij, ja, het gaat wel echt heel snel. Ja. Dat is van volgens mij drie maanden geleden bijna. Ja. Um, ja, dus het was wel dit jaar, maar op een bandje. Dus je hebt uh, wel gelijk dat is bijna volgens jou ja Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, maar goed, je hebt niet, uh, je hebt niet stilgezeten, want uh, er is alweer een nieuwe single verschenen. Die kwam daags na de uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Ja, daar heb ik dan uh, uh, een, uh, een redactiepet uh, heb ik daarop. Maar goed... Uh, uh, ja, dan kan ik je ook niet uh, meenemen in, dat, uh, in die uitzending. Dus dat, uh, ja, dat is dan jammer, want je komt niet uit Noord-Holland. Dus dat is heel vervelend. Oh, nee. <laughs> nee. Nee. Nee. Uh, maar um, uh, ja, goed. Uh, ik las toch ook iets dat je uh, in Berlijn uh, geweest bent of dat je er nog naartoe gaat. Ik ben er op dit moment. Je bent er zelfs? Oh. Ja, ik ben er zeker. Ja. Dat is ook waarom ik dus zo'n waardeloos internet over heb, waar ik het net over Want ja. dat is wel iets wat bij Duitsers niet zo goed in zijn. Ja. Nee, ja. Uh, ik ben inderdaad in Berlijn, momenteel, uh, voor een half jaar. Ja. Um, ik woon hier. Je woont er ook? Dus je gaat ook even tijdelijk uh, daar, uh, daar zitten, in, in dat opzicht? Ja, ik ja. heb een nieuwe single uitgebracht vanaf hier. Ja. Um, en ik uh, doe hier strijdfesties, dus ik ben hier echt voor muziek naartoe gegaan. Ja. Dus ik doe hier strijdfesties dus met allemaal mensen. Uh, uh, ja, ik woon hier en uh, ja, ik heb eigenlijk mijn leven nu uh, op dit moment hier. Ja. Wat is het voor een stad eigenlijk, Juri? Want dat uh, wil ik toch ook wel even... Daar uh, ben ik ook nieuwsgierig naar. Want er zijn toch grootheden van, uh, van de popmuziek, uh, die zijn daar geweest. Precies. Ik noem een uh, David Bowie, een Bono en ik noem een Freddie Mercury. Die hebben er allemaal uh, rondgelopen. Precies, ja. Um, ja dat klopt inderdaad, uh, er zijn er inderdaad ook ik, op, uh, een hoop grote heen, maar ook mensen van momenteel, Laura Jansen uit Nederland komt ook, uh, mm -hmm. van keer uh, zijn daar door net ook. Wie, uh, wie zei je? Laura Jansen. Oh Laura Jansen, ja. Zij, uh, zij is eigenlijk bekend van de cover, Newsom a body, ja. um, maar je, er werken gewoon een heleboel toffe, uh, toffe, creatieve mensen hier. Uh, ja, ik moet wel zeggen, als je uit gas komt, uh, is Berlijn wel een switch. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> omdat, uh, omdat ja, Haps is klein en gezellig. En er zijn een hele rauwe, toch stad met een hoop kunstenaars, maar zijn natuurlijk ook een hoop dagloze mensen. En ook mensen die uh, aan het drugs of alcohol zitten. Ja, daar wordt net maar zo opeens tegen geschreeuwd. Um, ja, dat gebeurt wel. Dat betreft gewoon een heleboel. Yeah. Werk dat, kan dat, ja, werkt dat ook uh, voor jou uh, op een bepaalde manier? Dat je er dus iets van meekrijgt en dat je dan denkt... ...hé, hey, daar zou ik wel een liedje over kunnen schrijven? Um, ja, zeker. Ja, ik heb ook al wel een keer een, een nummer geschreven over een, uh, een dagloos man... Hmm. Uh, ...die ik in, uh, in Dublin -Vist kwam. Uh, en dat, ja, dat gevoel dat ik daar had, dat, dat zie ik nu natuurlijk weer hier. Dat komt wel weer terug... En uh, ja, ik was ook laat mijn moeder aan het bellen en uh, toen, uh, toen had ik het over dat mijn jas vies was geworden of zoiets en dat ik daar verbaalde en ondertussen liep ik op een metrostation, uh, onder een metrostation door waar allemaal mensen gewoon uh, ja, op een half kapot lucht wagen en wat uh, het hm. enorm stond. En toen dacht ik wel van ja, weet je, dat je, je zeer over die jas. En uh, ja, het is natuurlijk een ander perspectief als je zo'n vrouw kan van zo'n stad ziet. Ja. Um, dus ja, wat dat betreft uh, ja, gaat het me zeker in spraak geven. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik ben vanuit. Ja. Um, om een beetje die bekende omgeving uit te gaan. En uh, ja, bekende, bekende even los te laten en een nieuwe uitdagingen ja, te uh... komen. Ja, het, het klinkt mij een beetje bekend in de oren, want we hadden net uh, Lassette gedraaid. Die uh, was ook op een soort van schrijfkamp uh, geweest. En uh, die had het dan uh, in dat gesprek over. Ja, ik moet uit mijn comfortzone uh, stappen. Is dat uh, met jou dan eigenlijk ook een uh, beetje het uh, geval? Dat, uh, dat je ook uit een uh, bepaalde comfortzone stapt? Ja, ja dat is natuurlijk wel. Ik had altijd wel uh, bij, ik lang bij mijn ouders gewoond. Oh. Um, ik woonde ook nog thuis want ik hier in ging. Dus ik had echt wel het gevoel dat ik. Uh, nou ...nog niet zo door als zelf van reddaam was, ja. en je verhuist opeens naar het buitenland. <lacht> sorry. Ja, um, ja je verhuist opeens naar het buitenland en je laat alle bekenden los... ...en nou, wat dat betreft, denk ik, op persoonlijk vak. Want het is wel een, een hele grote stap die me hopelijk een hoop op gaat leveren. Ja. Um, dus natuurlijk niet alleen wat voor de muziek, maar het is natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Ja. Dus ja. ja, ik denk ik heb wel het gevoel dat het, uh, dat het zo aan het dijk zet. Ja, nou ja, je doet het niet voor niks, denk ik, in dat, in dat opzicht. Uh, nee. Eigenlijk, hè, want uh, we hadden het net remain the same. Dat heeft een beetje verband met wat je, uh, hè, wat je, wat je dus nu aan het doen is. De wereld uh, is veranderd. En jij hield eigenlijk nog vast aan het uh, verhaal van je band, waar, waar je, in je zat. Hè? Dat remain the same. Want dat, dat was bij de vorige keer is mij dat dan nog een beetje bijgebleven in dat uh, gesprek. Ja, wat ja, ging eigenlijk over dat ik inderdaad al lang. ...vast heb willen houden aan, uh, aan de oude herinneringen, oude herinneringen die ik had. Ja, en, ja. Uh, ja, dat ik het ook moeilijk gevonden dat ik niet bent uit de kaars En uh, ik heb nu wel heel erg het gevoel dat ik gewoon uh, voor mezelf heb gekozen... ...en daar uh, dingen aan te doen ben. Ja. Uh, dus ja, dat geeft dan ook wel aan dus dat, dat het allemaal toch ook wel een beetje goed kan komen. <laughs> ja, ja, dat geloof ik ook graag, want uh, uh, het levert altijd, ik, ik, ik denk... Maar dan spreek ik, even namens, uh, spreek ik even puur voor mezelf. Mm -hmm. Het levert altijd wel wat wijsheden op, denk ik. Precies. Ja, ja dat is zeker zo. Ja, uh, je wordt er altijd wijzer van uh, um, om zoiets uh, te doen, denk ik. Uh, zeker als je in het uh, diepe stapt om zelf uh, eigenlijk wel, wat dingen uit uh, te vinden. Van, uh, en het is ook uh, je grenzen verleggen. Tenminste, ja. dat idee heb ik uh, bij, uh, bij dit uh, verhaal ja Is dat ook een beetje om jezelf dan daarin nog wat verder vlot te trekken? Je, je, er wordt misschien wel gezegd, nou je bent wel een hele goede songwriter. Maar, maar goed, je, misschien ben je er zelf nog niet helemaal tevreden over. En uh, zit er bij, bij jouzelf zoiets van, joh, er is veel meer nog uit mezelf te halen. Is, is dat ook zoiets uh, wat bij jou ja, uh, dan speelt? Ja, dat denk ik zeker wel. Ik denk ook als als artiest niet tegen de kant, maar sowieso als creatieveling weer altijd op zoek naar manieren om die kennis te verbreden en, en beter te worden. En uh, nou, ik doe dan hier bijvoorbeeld ook uh, uh, co-writing-sessions hmm. uh, samen met andere mensen. En ja, dat het doel daarvan natuurlijk wel, uh, uh, best ik daar ook een hoop van heb. En ik merk bijvoorbeeld wel dat ik het echt heel moeilijk vind om tekst te schrijven als er een producer bij zit. Ja. Dan denk ik, ja, laat me maar terug, dan doe ik thuis wel. Ja. <laughs> um, dus ja en, en ik denk dat dat soort uh, ja, dingen ook een beetje presteren op het moment uh, dat er iemand bij is vaak schrijven ja. ja dat is dat is, ik denk daar was veel geleerd inderdaad ja uh, dus uh, ik ben zeker, wel zeker uh, uh, ja ik ben het is niet zo dat ik denk nou uh, ik, uh, ik ik heb het gehaald en ja uh, yeah. <laughs> Ik kan altijd beter. Ja, nou ah, ja, goed. Het is, uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Maar het is een, altijd een vooruitgang in persoonlijke ontwikkeling en dat stopt eigenlijk nooit. Tenminste, dat is mijn overtuiging, maar goed. Ik weet niet hoe ja. het met jou is. Ja, zeker en, en het gaat altijd alleen maar over, uh, over leren over muziek. Hmm. Dus, uh, ja, ik, ik had daar een gesprek over met een vriendin een paar dagen geleden van. Um, het, is, het is niet altijd maar succes wat uit muziek moet komen. Maar het zijn soms ook hele mooie relaties met mensen. En, ja. um, bijvoorbeeld het feit dat ik voor een main theme die vorige single... ...heeft mijn oma in de videoclip gespeeld. Ja. Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat ik gewoon voor altijd heb en wat ik kan koesteren. Ja. Um, ja. En gewoon dat soort dingen. <coughs> ik ja, probeer vooral het niet te vergeten dat het feit dat je dingen maakt... ...en, en ja, dat je een heel belangrijk stuk van jezelf erin stopt. Uh, ja, dat is ook een heel belangrijk onderwerp, dat het niet alleen maar gaat om plasferen en, verseren, en uh, ja, succes en ja, ja is Ja, en dan komen we eigenlijk uit, uit uh, bij die nieuwe single, The Game. Ja. En dat is uh, ook weer een, eigenlijk een uh, verhaal wat mij doet denken aan The Lions. Klein beetje. Ja, nee, het, is... het is net iets anders hè, maar goed, uh, maar, maar dat deed me wel een klein beetje eraan denken, laat ik het anders zeggen. Het heeft inderdaad wel een beetje een goede puntje, ja, ja. Um, en het is sexy. Um, het gaat natuurlijk niet over mij, want hè, iedereen die het nummer me afluistert, die weet dat dat niet over mij kan gaan. <laughs> ja, um, ja dat, je kan het eigenlijk gewoon kortom schrijven als een uiteraard geloofd tunneldeed, uh -huh. maar eigenlijk gaat het gewoon over een vrouw die op zoek is naar manieren om, om iets te voelen, of juist helemaal niet. en uh, ja, daar is het gevaarlijke dingen uitgebreid eigenlijk, ja, wil de nacht doorbrengen met een ander van ze weet dat hij psychotisch is. Mm. Um, dus elke goed redenerend persoon zou, zou daarvan zeggen, ja waarom zou je dat doen? Maar ja, als je dan gaat kijken naar het dagelijks leven, zijn er een heleboel veel mensen die, die uit het springen voor de lol om te denken er krijg lekker andere analine van. Of die heel hard op de snelweg rijden of drugs doen of veel alcohol gebruiken. Mm. Ja, dat zijn vaak toch, ja, dat zijn ook meer standaard dingen. Um, ja, er zijn er denk ik een heleboel, uh, heleboel manieren om op om om zo te gaan maken, naar dat gevoel. Mm. Dus daar gaat het nu over. Ja. Um, ja, en, en uh, de videoclip die, die hebben we ook gemaakt en die komt volgende week vrijdag uit. Dat is mooi. Als, uh, als alles goed gaat. <laughs> ja. Um, maar ja, ik vond het leuk dat je meteen een keer overschreef, dat je meteen wilde bellen, en ja, dat je het naar stond. Dus dat is het eigenlijk? Ja dat, uh, ja, dat is het, ja. <laughs> ja. Um, dan gaan we hem uh, draaien. Uh, de, de, de game van Cloud Cuckoo. A brush of Wilting in the face. There's an echo of her scream in that place. The coffee lost its warm days ago. The ashes of a smoking cigarette. She was craving for. On your makeshift mattress we spent the night Waking up under fluorescent lights Easy how we physically intertwine But when we make love, you're always high Please can someone try to keep me down I Need to tie my body to the ground World gets smaller as I'm taking off. Feeling down, still I'm rising up. Oh, I'm floating from miles above. Ciao. Boyd. Hij uh, trad uh, vandaag uh, voor het eerst op het hoofdpodium van Bevrijdingspop... en dat had alles uh, te maken met het feit dat hij uh, als winnaar van de robben akda daar mocht staan. Niet als opener, want dat deden Suzanne en Freek. Maar hij mocht daar achteraan uh, stappen. En bovendien, afgelopen week is er nog een artikel verschenen in het Haarlemse over deze Elliot Boyd. Uh, dit is van het nieuwe... De nieuwe EP. Eigenlijk de debuut-EP van Nevin. Ze hebben, we hebben er hier ook uh, gehad in uh, vorig jaar, geloof ik, in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar dit is nog een single van die EP die volgende week gaat verschijnen. Backseat Show. De EP trouwens heet V. Uh, eerst hoorde je V, uh, tenminste niet uh, V zelf, Nevin hoorde je... van de EP Nie, uh, V, met Backseat Show. Uh, volgende week uh, komt hij uit, V, de EP dan. Uh, en dan uh, hoorde je erachter Holy Sloot... of zoals uh, collega Conjol Vergeer van uh, Indie XL, Holy Sloot, uh, uh, zegt hij dan. Maar uh, de jongens die komen uit uh, Amsterdam... Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met dat witte kerkje wat daar staat in Amsterdam-Noord. Want dat is een onderdeel van. Nou mensen, het is tijd voor de nieuwe semi-stereo. Ik zet je schrap. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur.